Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Cityduikers met het NOS Journaal. Energiebedrijf Hollandse Energiemaatschappij wordt verdacht van miljoenen fraude met het prijsplafond, schrijft de Volkskrant. Het prijsplafond was de regeling waarmee de overheid vorig jaar consumenten beschermde tegen hoge prijzen voor gas en stroom. Bedrijven die verlies leden op de levering van energie konden dan subsidie krijgen... Volgens toezichthouder ACM rekenden enkele energieleveranciers in die periode opvallend hoge tarieven. Eind december werd bekend dat één bedrijf geen subsidie krijgt. Een bron van de Volkskrant bevestigt dat het om de Hollandse energiemaatschappij gaat. Israël heeft bombardementen uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Het gebeurde vanochtend na de melding van een raketaanval door Hezbollah op een observatiepost van het Israëlische leger.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 Deskundigen spreken in de krant van een trend. Defensie is begonnen met het bouwen van een nooddam in Maastricht. Die is nodig om de originele dam daar te repareren. De nooddam moet de stroming verminderen... zodat de kapotte dam uiteindelijk gerepareerd kan worden. Met stenen moet het gat in de dam uiteindelijk gedicht worden. Die worden met Chinook helikopters van het leger bij het gat gebracht. De dam ging woensdag door de stroming en het hoge water kapot. Daardoor raakte ook een woonboot los die vervolgens een brug ramde. Het weer bewolkt en wat motregen in het noordoosten met wat motsneeuw. Het wordt 1 graad in Groningen tot 6 in Zeeland. Maar door de stevige wind voelt het kouder aan. Morgen is het droog en is er ook geleidelijk meer zon. Middagtemperatuur komt dan uit rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file in Noord-Holland en die staat op de A10 Zuid bij Amsterdam...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 album soms kon spreken weet je nog wel oudje er was er ook een in matrozen pak bij en die leek precies op een jeugdkiek van mij weet je nog wel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 En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik u hartelijk voor. En vandaag uh, ja, niet iets andere uitzending dan dat u gewend bent. Want het is de laatste uitzending uh, van 2023. Want uh, vandaag is natuurlijk uh, oudejaarsdag zoals dat heet. En vanavond hebben we oud en nieuw. En dan gaan we op naar een nieuw jaar. 19, uh, niet 1900, maar 2024. Het jaar 2024.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 Heeft zondag weer verloren, je hebt een vadervlek En heeft je zoontje Duipboot zitten spelen met je kassettedek Ga dan maar pootje baaien in Zandvoort, pootje baaien in Zandvoort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 in de jaren 70, Maar aangezien het de laatste uitzending is van dit jaar... denk ik, nou, ach, dan gaan we ook wat andere plaatjes draaien. Maar het gaat over Zandvoort. Straks niet meer, dan gaat het over Amsterdam. Maar nu hoor u Willem Duin met... Uh, ik neem de eerste trein naar Zandvoort. Op daar met 1983. En daarvoor hoor u André van Duin... met Pootjebaaien in Zandvoort. Ook een plaat die gemaakt is uh, voor onze bandplaats Zandvoort...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 Het is te leuk, maar veel te duur. Een jaar lang sparen voor een weekje strand.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 die komen steeds in mijn gedachten. Waar ik ook ter wereld mag zijn. z'n dag, kom mijn dag.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 staan uit het Johnny Kraaikop en Rijk de gooien. dat sinds de jaren 50 samenspelde in tv-shows, het theater... tv-reclame, speelfilms en in televisieseries. En nu wordt ze nu Johnny en Rijk de gooien met O Waterloo Ik liep een beetje door de stad, ik had geen doel... ik deed maar wat, toen bleek ineens... ik stond er weer als iedere keer... Die oude plek hier in Amsterdam, waar ik al duizendmalen kwam En waar ik altijd weer wil zijn, het Waterlooplein Oh, Waterlooplein Oh, Waterlooplein Is mooi en lelijk tegelijk, armoedig en toch ook een lijn Is dus mee moet met een scheutje gein, het Waterlooplein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 Zoen. Moeder zegt, wat een gedonder, had je er thuis niet kunnen doen. Eerste vader, ik moet stoppen, want mijn uitlaat geeft er geen. Op naar het hoofd van ome Willem zoek maar niet, zei Tante Kees.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 En overleden in Antwerpen op 13 december 2006. Was een Nederlandse zanger, schrijver, componist, cabaretier en radio- en televisiepresentator. En u hoort hem nu Robert de Long tezamen met Leen Jongewaard met die fijne Jordaan. en zijn broers werd nooit aandacht geschonken. Zijn moeder die stierfreeds als kind. En zijn vader was werkloos.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 Was geen waarde, maar o, oh, het ontroerde de, de, de jarige zoon. De zoon. Het kwam niet van zijn vader, of broers, maar van Nelis. De oudste zoon van Tante Jean. Waarvan iedereen zei dat die homo's wel is: in die mooie lief. Iets wat er een ander niet deed. Nee, want iedereen zei in de buurt, nee, is knepen. Wanneer iedereen kans kreeg, meteen in zijn reet. Zo werd er gerold en ze werden verhuisd, Toch bleven ze samen voor In die mooie, in die fijne dag. Maar helaas bracht hun nieuwe huis niks dan ellende. Kijk, de buurt wist al gauw hoe het zat. Dus een steen door de ruim. En ik kiet dat je: Een, een pakje met stront. En een lijk van een rat. Zo bleven ze trots en ze hielden zich groot als mensen op straat.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 Een piketanissie, maak je blijven zin Ik heb geen trek in zo'n Franse vernoot Dat witte spul krijg je van een cadeau En ook die Deense aquafit Die drink ik van nog leven niet In plaats van vodka, of Englischin Een piketanissie, een piketanissie Een piketanissie, dat gaat er altijd in een pikke dansie gaat er altijd in. Een pikke dansie mag je blijven zien. Ik heb geen trek in zo'n Franse vernauw. Dat witte spul krijg je van een cadeau. En ook die Deense achtgewaadvier, die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka. Oh, Englisch in, een piket een piket een piket dansie, pik -dans dat gaat er altijd in. Oh, Amsterdam, wat ben je mooi, Met je grachten Jordaan en Rembrandt Blijf. die jou ontmoet vergeet je nooit. En zou voor altijd bij je willen zijn. O Amsterdam, wat ben je mooi. De torenklokken zeggen het je steeds. O Amsterdam, jowel Amsterdam.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 Amsterdam, Joval Amsterdam, ik blijf bij jou, zolang ik leef. Oh Amsterdam, Joval Amsterdam, ik blijf bij jou.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 Zo so is Amsterdam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 Toch zo ver, in zo'n dat is gewoon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 Een utopie of luchtkasteel, nu lijkt alles uit te komen.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 op wens allemaal fijne dagen en een voorzien.